zie je, kijk, ik zat al dit te kijken, geen nieuws, dus wat moet er dan gebeuren? Ja, dan moet je opletten, dus maar goed. Uur nummer 2. En voor de jijbuiskijkers is dit uh, uur nummer 1. Want uh, ja, dat is altijd leuk als je de aankondigingen doet op uh, de socials. Dan is het ook zo van uh, ja, we beginnen altijd voor, voor die radio altijd om 7 uur. Maar uh, de socials, zegt dan, en YouTube, dat is altijd om 8 uur. Goed, heb ik ook meteen die YouTube-kijkers geïntroduceerd uh, bij dit uh, fijne programma? Uh, alternative. FM en dat uh, begon met een nummer van Days Sway. En wat is er met uh, Days Sway? Uh, die, uh, uh, die hebben dan uh, eigenlijk stiekem nog een heel album uitgebracht. Dat, dat heb ik helemaal niet geweten. Dat kwam ik tegen toen ik iets moest plaatsen. Uh, maar deze single, die hebben ze dus nog apart er even uitgelicht. Uh, en het gaat over de mentale gesteldheid en dat je daar gelukkig... Voor hebt, maar dat voor sommige mensen nog altijd een taboe op rust. Dus het is best een serieuze song. Goed, daarmee gezegd hebben, is dit meteen het begin van, uh, van het live gedeelte. En dat zijn twee oude bekenden. Want uh, op 12 september waren ze hier ook. En uh, Dan moet ik wel even het uh, goede microfoontje erbij hebben. Want uh, ik denk, hey, uh, wat is er met microfoon 2? Maar microfoon 2 uh, zit er niet op. Want het is microfoon 3 en 4. Oh. Oftewel, Floris en ah, Bram. Uh, ja. Eerst onder, uh, een beetje meer onder veel Mets. Dat was ja. de vorige keer. En dit was, uh, stond al in de planning jongvolwassen. Want dat is het vanavond. Ja. Uh, dan is meteen ook de eerste vraag aan wie kan ik hem stellen. Want wat is het verschil tussen... Het verhaal veel match en jong volwassen. Nou, laat Floris het dan maar beantwoorden dan, hè, want, uh, Het ja. verhaal Want ja, match. Dat is dus uh, eigenlijk helemaal van Bram. Dat begint mm. bij Bram en dat uh, eindigt bij het Bram. Mi het midden is Bram en het eindigt. <laughs> Alles is Bram. Einde dus Bram. Je, ja, ja oké. Okay. <laughs> ja. Nee, ja. dat is uh, dat is de muziek die Bram zelf heeft geschreven. Mm. En Jong Volwassen is de muziek die wij samen hebben geschreven. Dat ja. is eigenlijk het grootste verschil. Dat is het grootste verschil. En ik heb dan weer een, een, een heel grote invloed daarop. Omdat ik meer een singer-songwriter... en ook meer van de jazz en, en blues en rock en funk... en allerlei andere muziekgenres ben dan hiphop. Mm -hmm. uh, en we hebben dat uh, gecombineerd tot uh, Jong Volwassen. Ja. ja. Dus bij de samenvatting staat er ook pontificaal straks Jong Volwassen. En dat uh, mensen niet denken van... ja, maar dit had ik toch eerder gezien. Nee, dit is dus... Totaal iets anders. Dat ga je straks allemaal horen. Um, wat is, uh, nou ja, dat heb je eigenlijk min of meer eigenlijk uitgelegd wat je jongvolwassen min of meer is. Maar hoe is dit verhaal, uh, ja, min of meer tot stand uh, gekomen? Kan ik uh, jou daar even meer Ja, ja, uh, ja die, die wil ik wel uitleggen. Die, die wil, wil jij uh, wel. Want doen? Um, daar heb ik zelf ook wel de nodige frustratie bij. Uh, zit er bij mij? Uh, wat is die frustratie uh, dan? Ja, ik zal het je uitleggen. Ja, ik <laughs> ja, zal het ja. uitleggen. Want Um, ik wou al heel lang muziek maken met deze jongen ah. Want we zijn, al, we zijn al hartstikke lang beste vrienden Al tien Absolut. jaar hm? En ik zei tegen hem Ja Floor, als je bent zo goed Ga nou gewoon iets doen met muziek Want je, je kan het En uh, mensen willen het horen denk ik uh, maar hij was van... Hey, ik uh, ga een serieus baan hebben en zo later. En ik ga psychologie studeren. En, uh, dus ik heb er helemaal geen tijd voor... voor jou en je nutteloze muziek. <laughs> <laughs> Dat is niet precies hoe die Het is een goed tijd. begin van een vriendschap. Maar, ook, maar, denk ik, alsof... En een muzikale vriendschap worden. Ja? Dus toen gingen we dus samen wonen in uh, Osdorp. Hmm. In Amsterdam. Ja. En uh, toen heb ik hem zo gek gekregen. Uiteindelijk. Ja. Om toch uh, met mij... Uh, dit muzikale avontuur ja. aan te gaan. Ja, ja, dat klopt wel. Maar het eerste liedje is wel al veel ouder dan dat. Ja, dat klopt, dat klopt. Het dat eerste spelen. liedje wat jullie vanavond laten horen ook. Ja, toevallig wel. ja. ja. Een beetje, oh, dat hoe is toch nog. Kijk daar. Nou ja, dan uh, ja, is, is er al iets uh, te vinden op het wereldwijde web uh, van de oh, ja. Wassen. Ja? Ja, ja, ja, We hebben uh, afgelopen jaar hebben we onze eerste EP uitgebracht. Mm -hmm. Lente lied. Mm -hmm. Dus alles wat, uh, wat we vanavond gaan spelen staat daarop. En uh, ja, gaat het vooral even. Op Spotify. Ja. Ja, nog iets. Nog iets. Jong volwassen. Dit is J-O-N-G volwassen. Mm. Maar er zijn ook nog twee Nederlandstalige hiphoppers uit Amsterdam. En dat is y U-N-G. Ja. En dat is eigenlijk bijna hetzelfde, maar er zit wel een wereld van verschillen in. Ja, dat is wel echt. Daar kwamen echt. Dat is echt balen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Uh, ja, dat is ja. compleet iets anders. De... Ja. Ja. Ja. ja, en daar kwamen we dus ook achter... nadat we wel al alles hadden bepaald... onder naam naam was. En het is ook nog eens best irritant. Uh, tenminste, niet irritant. Weet je, alle liefde naar de jongens. Ik ken mm. ze niet. Maar ja. um, dat ze ook nog eens met z'n tweeën zijn. En ook nog eens allebei... Nou uh, ja, wit blond. en blond zijn. Ja, ja, ja. En ja. En ja. En dat, dat, dat kan verwarring scheppen. Ja. Maar dat is... Uh, ja. Dus even bij alle duidelijkheid, jong volwassen, want dat, uh, daar hebben we het over, is totaal iets anders als Daisy jong volwassen. Ja, als je de muziek gaat luisteren, dan hoor je meteen. Moet ja, je meteen het verschil. Ja, ja. Uh, dus dat, uh, dat is uh, wat we vanavond uh, uh, hier gaan krijgen. Uh, EP is dus uit. Uh, gaat dit ook betekenen dat er dus misschien nog een vervolg aan dit hele verhaal gaat komen? Ik kijk jou weer aan, Florus. Uh, een vervolg aan het verhaal jong volwassen. Nou. Het vervolg van een EP die jullie al uitgebracht hebben, dat daar weer een vervolg op komt. Absoluut. Ja? Ja, absoluut. En kunnen we dat ook hier vanavond in een voorproefje van uh, uh, gaan beleven, of dat niet? Helaas niet. Uh, helaas nog nee. niet. We zijn bezig ik met jullie met houden jullie kruid single. een beetje droog, begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. Ja, we, we zijn bezig met een nieuwe single. En um, die, die komt deze winter uit wel. Maar um, deze winter. We hebben er nog geen, uh, geen live versie van gemaakt. Oké, okay, dus dat uh, staat nog allemaal te wachten. Ja, zeker. Maar, okay. Uh, zes nummers he. gaan jullie vanavond ja, uh, laten ja, horen. Ja, dus, ja. Dat zijn drie blokken van twee. Dus dat uh, weten we dan ook weer. Uh, dat uh, gaan we zo dadelijk al uh, beleven. Maar eerst ga ik nog één single draaien. En dan kunnen de heren al plaatsnemen. Want dan uh, is het al zover. Dus in de komende drie minuten kunnen ze zich nu al helemaal mentaal gaan voorbereiden op uh, het optreden. Maar eerst van een dame die hier al geweest is. En dat is Flora. En dat nummer dat heet NVU. Ja, zij gaat uh, in november een support uh, doen van een grotere act ergens in de melkweg. Moet je maar even kijken op uh, volgens mij 18 november. Dat is vrij snel. Dat is al binnen twee weken zelfs al. Anderhalve week. Uh, deze Flora met NVU En trouwens, zij uh, is ook uh, te zien bij de popronde, want daar is zij voor geselecteerd, en uh, dan mag ze dus uh, met haar band uh, het een en ander laten horen. Nou, wie dat uh, vanavond ook doet, uh, dat is een mooi bruggetje naar uh, wat uh, we vanavond uh, gaan doen. Dat is jong volwassen, want uh, ze zitten er al uh, helemaal klaar voor. En het eerste nummer wat zij uh, gaan laten horen, dat is onze tijd. Ik heb niks te verliezen Mooie zomerdag, de Lekker briesje met een biertje We genieten en je ziet het We kunnen een beetje cruisen Want de wuggie is een vier sits Lijken net op vier kids Zo blij met vrij weinig Man, was deze vibe maar oneindig Bloed zonder spijt verontreinig Je kan je einde toch niet ontwijken Uit een losse bos wat opschrijven Dronken, uiteindelijk klonken Toch rijmend, prongelijk toch een beetje expres, maakt niet uit, want als schrijvend vergeet ik mijn stress. En ze weten de tekst van mijn liedje. Vraag me soms af waar ik dit aan verdien. Ja, yeah. als ik zit naast mijn vrienden zien hoe de zon zakt in het diepe. Want homie, dit is onze tijd. Oh, oh. We kunnen leven zonder Nou, oh, oh. En niemand die het ons verwijt. Oh, oh. We zijn jong en onbezonnen met de zon en met de groene. Homie, dit is onze tijd. Ben ik op een feestje waar de baas al is. Kan je mij vertellen wie de baas dan is? Het leven gaat zo vaak al mis Dus waarom zou je vragen of het laat al is Al die haat valt wit weg tegen wat ik zeg tegen jou Dat ik zowel van jou als van dit leven houd Schatje de kou van de laatste winter Voel de zon op je gezicht en laat er binnen Laten we verzinnen wat we later samen willen Laten we vandaag beginnen, morgen kan het al te laat zijn Yeah en ik ben helemaal de draad kwijt. Maar misschien had dit verhaal daar helemaal geen baat bij. De boze geest verlaat mij verdwijnt in de vlammen van het kampvuur. Ik hoop dat deze avond lang duurt. Ja, yeah. laat het groeien, alle drank puur. Voor de zon ons voor de avond weer verlaat. Want homie, dit is onze rij. Nou, no. we kunnen leven zonder spijt. Nou, no. en niemand die het ons verwijt. Nou, nou, want we zijn jong en onbezonnen Met de zon en net begonnen Al oh, niet, dit is onze tijd nou, nou, we kunnen leven zonder spijt nou, nou, en niemand die het ons verwijt Nou, nou want we zijn jong en onbezonnen de zonne, met de zon en net begonnen. Homie, dit is onze tent. En dat was het eerste nummer van deze avond in het eerste blokje. En ja, dan komt er ook nog een tweede nummer van dit blokje, want ze hebben het zelf ook zo voorgesteld, ja. En wij gaan dat niet tegenspreken, want ja, dat uh, vinden wij alleen maar leuk. Maar goed, uh, hier is het uh, tweede nummer van, uh, van vanavond. Zij weet wat zij wil. Zij schrijft kleine liefdesliedjes, die nooit iemand zal horen. Het perfecte kopje koffie, telefoons daarop niet storen. Ze is alleen, maar niet eenzaam. Zij weet wat ze wil Ze draagt haar bruine cowboylaarzen Het is nog rustig in de stad De ochtendzon schijnt op de daken glinstert druppels in het gras Gewoon zomaar even lopen Doet ze lang niet vaak genoeg Ze geniet met open ogen En de wereld lacht daartoe Ze is alleen maar niet eenzaam, zij weet wat ze wil. En als zij het eventjes niet weet, raakt zij niet in paniek. Dan wacht ze rustig af, als het niet komt dan hoeft het niet. Zij kan geven zonder nemen, raakt veel te snel verliefd. Maar, maar toch, toch helemaal tevreden, ze is alleen, ze is alleen. Zij heeft overal wel vrienden, altijd welkom waar ze gaat Elke voordeel op een keertje, toch verdwijnt ze nooit als laatst Zij hoeft echt niet meer te zoeken, naar een blik of naar een kus Aan het einde van de avond, vindt ze altijd weer haar rust zij gaat dansen in de regen, want na de regen komt de zon Zij gaat uren in de stad op zoek naar de leukste kapsalon En niets wat daar voorbij gaat, ze weet precies waar het op staat Ze draagt haar sieraden betoverend, heeft ze zelf ontgemaakt Ze is alleen, maar niet eenzaam, zij weet wat ze wil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 Alleen, maar niet eenzaam, zij weet wat ze doen. En de kop is eraf. En uh, zo dadelijk uh, gaan we nog eventjes uh, praten, want ik heb uh, toch even wat vragen over. Het laatste nummer wat hier net gehoord is. Ja, dat is altijd wel leuk. als we het ook nog even over de song uh, zelf hebben. Maar we hebben ook nog uh, andere werken. Uh, Levi Bone en The Tell. En You Tell Me You've Changed. I'm on To Remember to listen and list me your best days and mistakes. Same times I can feel my fingers wake up, my lips keep tripping on the same thoughts, and you tell me. is dit uh, Levy Boon. En ook Levy Boon maakt deel uit van de popronde. Uh, dat is nog wel even een mooie insteek. Want Floris, jou ben ik tegengekomen tijdens de popronde Haarlem. Wat uh, deed je nou precies? Ik was uh, vrijwilliger stage manager tijdens, <coughs> tijdens popronde. Vlakbij Patronaat had ik iets van vier... Uh, ja, Flapkan. Flapkan, uh, uh, de Zwaan. De en, en het waren van, van Bloemendaal. En Louisiana, denk en ik. Louisiana, ja. ja. Ja, en dan uh, een beetje ervoor zorgen dat de artiesten op tijd op en uh, van het podium gaan. Ja, Het is, is, het, het het, het is allemaal op loopafstand. Hè? Want die uh, ja, vier uh, dingen die zitten elkaar. allemaal bij elkaar. Ik geloof Zeker. in de straal van uh, nou, nog niet eens uh, 50 meter heb ik het idee. Nee, klopt. klopt. Echt uh, minder dan een minuut lopen. Ja, ja. dus overal uh, kon je, als, als de brandweer overal uh, ja. zijn. Ja. Heb je ook brandjes moeten blussen? of viel dat nee, nee, nee, nee, wel een hoop uh, geholpen met uh, af en opbouwen en dat, zo, dat soort hm. dingen. Ja. Hm. Goed, uh, dat uh, is even de zijstaf van de popronde. Dan uh, even nog uh, die vraag over die tweede nummer wat, uh, wat jullie hebben laten horen. Zij weet wat zij wil. Ja. Als ik dan op een gegeven moment naar die tekst zit te luisteren. Uh, hoe zijn jullie uh, op dit nummer gekomen om te spelen of te maken? Er, jij begon ermee. Uh, ja, ik begon ermee inderdaad. Nee. Ja, het, het was voor mij ging het niet per se over een specifiek persoon. Nee? Meer over een beetje een soort idee wat ik had over iemand... Ah. Misschien het waren soort delen van verschillende mensen. Ja, want het kan zomaar zijn dat je op een gegeven moment... Uh, een dame ziet uh, lopen ergens in de stad of weet ik veel dat wat. Dat gebeurt wel eens. En dat, ja, dat gebeurt wel eens. En dat je dan op een gegeven moment denkt... hé, hey, daar heb ik toch wel een, uh, een bepaald beeld bij. En dat, zo, want dat is het beeld wat, wat ik heb gekregen. En dat is de reden waarom ik het ook vraag. Dus ja, ja, ja. Snap je dat, je dat je ook mijn gedachtegang even kan volgen? Nee, van ik, Hoe ja, heeft hij ja, dat dan, dan gedaan? Ja, het, is ja, ja. Niet, het is niet echt smorverliefd zijn op een meisje. Nee, het dat is meer niet. bewondering. Ja. En, dan, en ook denk een beetje bewondering voor... überhaupt meiden... die gewoon lekker zo hun eigen ding kunnen doen. zonder en dat, dat ze het voor er, elkaar hebben. En zo, ja. Ja, dan ja, niet per se helemaal voor elkaar hebben, denk ik. Maar op een manier wel voor elkaar... dat ze gewoon heel uh, tevreden zijn met zichzelf. Weet je? Ja. Dus dat ze niet per se... ...altijd nog dingen extra erbij hoeven of zo. Oké, okay, dus, uh, dus een beetje ook de stijl eigenlijk van een dame. Is dat ja, het de, de leegstijl in? zou je kunnen ja, zeggen. De ja, de ja. ja, ja. Het hoeft dus niet... Uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Het is, uh, het, is het voorkomen en uh, ook hoe iemand zich presenteert... ...naar alles en iedereen. Zoiets? Ja, ja gewoon hoe ze gewoon in de vel zit. Zeg maar. Ja, ja. ja, ja. Um, ja dat, dat is ook een, uh, misschien het onderdeel van, uh, van het... Uh, ja, muziek maken wat jullie, uh, wat jullie doen. Uh, ik, als ik het zo hoor, uh, zou het ook prima in een theater kunnen passen? In kleine uh, verbanden ook? Of hebben jullie daar nooit over nagedacht? Dat kan, ja. Ja, nee, dat we hebben er zeker. wel over nagedacht ja, we ja. Zeker, want ja. we zijn allebei toevallig uh, best wel fan van uh, cabaret. We luisteren ja. allebei best wel veel cabaret. Mm -hmm. En uh, we hebben er dus ook wel over nagedacht. En dat doen we ook wel tijdens onze optredens. Dus als je, als je een keer komt kijken bij onze optreden dan zie je ook van dat we tussendoor wel veel praten met het publiek. En Prachtig. dat we wel uh, ja. verhaaltjes ja. vertellen. Ja. Ja. Vertellen jullie dan ook tussen de, uh, tussen de nummers door... Uh, dat je dan uh, ja, een verhaal... en uh, dat dat ook meteen bijvoorbeeld... De inleiding is voor een liedje wat jullie gaan spelen, zoiets? Nou, je staat je uh, spijkers spijker, ja, met het is kop. precies. Ja. ja, spijkers met koppen. Kan wat ja. meer uitgewerkt worden? En dat wil ik ook dat willen we denk ik ook wel. Ja. Ja, uh, dat het inderdaad wat uh, toepasselijk is voor theaters en zo. Ja. Ja, dat lijkt me zeker leuk. Ja, dat het een onderhoudende avond is, uh, waarbij je mensen dan eigenlijk ja. Uh, yeah, uh, Vermaakt. Je ja. zou bijna, dat is een beetje, een beetje een klote woord om het even te gebruiken. Ja, ja. Maar uh, in ieder geval iets... Uh, iets Entertainment iets, is het. Ja, ja. ja, dat vind ik ook weer zo'n uh, zo vervelend ja, woord. We, we hebben natuurlijk ook in onze set hebben we ook een aantal spoken word dingetjes. Mm -hmm. We gaan er zo meteen ook een laten horen. Ja. Mm -hmm. Dus ja, als uh, theaterprogrammeurs dit horen, dan uh, weet je, wij komen graag iets doen. Ja, absoluut. Uh, ik, ik zou me voor kunnen stellen, want uh, jullie zijn bekend in de stad Haarlem, denk ik. Daar bekend. is, nou ja, uh, volgens mij uh, <laughs> <laughs> kunnen, jullie, kunnen jullie elke steeg uh, zowat uh, vinden, denk ik. Oh, wij kennen de Ja, wij kennen de ja Ik bedoel, uh, dat, dat dus. Ja. Maar Zeker. ik weet dat, dat, er een, uh, dat er toch ook een theater is, Theater de Liefde, uh, waar dit ook heel duidelijk uh, wat thuis kan nou, We gaan eens een biertje drinken daar, denk ik. Ja, ik denk dat je eens gewoon eens even een uh, gesprek aan moet uh, knopen ja. met die mensen. Dus uh, ja, ik weet het niet. Of koffie, koffie doen ze hè, in de officiële wereld. Uh. Ja, Koffie. Ja, ja een heel, heel populair gezicht. Zelf een koffietje ja, doen. Koffietje. Ja, koffietje. Ja, ja, ik is ja, ook ja. zo'n uh, zo zo zo ten... nee, nee, Nee, biertje, dat is niks. Ja. Ja, dat, je moet met, met, met een koffietje. Koffietje. Ja. Ja. Dat is niks. Ja, maar goed, uh, um, we hadden het ook net over het, uh, uh, het materiaal wat er nog aan uh, zit te komen. Maar um, als ik uh, dan even nog in jullie gedachtenwereld uh, probeer uh, te kruipen in, in dat opzicht. Want uh, dit was het uitleg over bijvoorbeeld zij weet wat zij wil. Maar uh, hoe zit het bijvoorbeeld met uh, ja, andere liedjes die jullie op dit moment uh, misschien aan het schrijven zijn of aan het uitwerken zijn? Zitten er bepaalde aanleidingen soms bij een aantal van die liedjes? Ik zie Floris hard wil je, op denken. Wil je maar, we, ja, we, ja, dat wou ik vragen of ik al <laughs> ja. wil loslaten. Ja. Nee, ja, ja, we kunnen daar gewoon over praten. Toch? Ja. We hebben geen uh, label. <laughs> we kunnen we gewoon nou, kunt... alles zeggen wat we willen. Ja. Ja, we zijn dus nu een nieuwe single aan het schrijven. En, mm -hmm. um, we hebben dus Zij weet wat ze wil. En dat is een soort van heel erg vrouwelijkheid. En wat daar mooi aan is. Ja. En, ja, nou, um... Mannen hebben geen idee wat ze willen. Nou, dat is wel een hele mooi aanknopingspunt. Nee, nee, nee, dat is niet waar die op nee, nee, maar goed. Het maar is een mooi aanknopingspunt. Maar okay. uh, zit daar ook een verschil in tussen... Uh, hoe je, uh, hoe, uh, uh, dat jullie bijvoorbeeld ook een reflectie aan... Het mannelijke deel willen mee en kunnen geven. Want nou, dus ja, enigszins, ja, enigszins. Het, het volgende nummer gaat eigenlijk over mannelijkheid. En dan met name um, hoe mannen eigenlijk het vaak moeilijk vinden. Zeker mannen die wat ouder zijn. Dus bijvoorbeeld Floris' vader, mijn opa. Hoe mannen het vaak moeilijk vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Aha. Ja. Zit er een beetje in een taboe op, uh, als ik jullie zo hoor? Nou, wil, wil je iets vertellen ja. over, over... Ja, emoties tonen en een masker ophouden. En, en daar gaat het voornamelijk over. Ja, ja. ja. ja. En dat is dat het is nieuwe, vaar, dat dat is is nieuwe materiaal, hè? Maar ik, je, ja. ik denk dat er wel enigszins een taboe op zat. Zeker, want... Uh, Al minder. Ja, het wordt misschien minder nu. Mm -hmm. Maar uh, zeker generaties voor ons. Uh, dus ja, we schrijven in het liedje... Schrijf ik over mijn opa en Floris over zijn vader. Mm -hmm. En... Dat zijn twee mannen die hier echt het toonbeeld van zijn. Ja, die precies. het echt moeilijk vinden om zich open te stellen of om, om emotie te tonen. Of, uh, dat. Ja, ja, ja. ja. En het, is wel een, het is wel een aparte. Maar uh, kan, kan jij... Je hoort dat ook een beetje bij die tijdsbeeld, heb ik soms wel eens het idee. Want ja, hè, een man moet uh, sterk zijn. En, uh, ik, ik weet, als ik die gozer van uh, Theems wel eens hoor, Merlijn Baardman, die valt dat gewoon aan. Maar wat vind jij eigenlijk? Ben jij goed vind... in je kwetsbaar opstellen? Ja, ben jij ja, een emotionele man? Ja, kan je dat goed ja, dat, ik, ben, uh, ik ben bij. Uh... En is dat sterk? Ik vind het wel wel. Ja. Want dat zegt iets over mij, namelijk. En dat er hier uh, misschien in, uh, in dit pand. er soms ook nog wat uh, masculine mannetjes rondlopen. <laughs> Ja, dat, uh, ja, niet nu hoor, maar uh, ik denk ergens anders <laughs> aan. Ja, en nee, niet nu. Nee, maar goed. Maar die, die, die willen die kwetsbaarheid uh, soms wel eens niet tonen. En dan denk nee. ik van, joh, uh, dan denk ik van waarom, uh, waarom doe je dit? Weet je? Nee. Is dat uh, gewoon om iets te verbergen? Dat, dat idee. Ja, ja, ja. Zo kijk ik er dan tegenaan. En ik denk dat als je je gewoon inderdaad kwetsbaar durft op te stellen, ja. in een macho cultuur of in een masculine maatschappij, want uh, daar schijnen we nog steeds in te leven. Ja. Maar volgens de astrologen gaat dat veranderen, want uh, dan gaat het omdraaien. Oké. Okay. De Pluto gaat over twee weken naar de Waterman. Oh, wow. Dus alles wat, uh, wat, er, wat eraan uh, gaat zitten komen... daar geloof ik sterk in. Ik uh, okay. denk uh, dat, er, uh, dat er een bepaalde afrekening gaan komen... met alles wat we nu in de afgelopen 24 uur hebben meegemaakt. Okay. Dat, uh, okay, okay, dat, okay. dat dat uh, straks wel uh, flink op de helling uh, gaat. Maar daar uh, zie je aan, naar mijn idee... dat we best wel eens even wat... ook feminine waarden uh, erin uh, mogen smijten... in, ja. in deze ja. maatschappij. Ja, ja, ja. En dat is... Niet alleen dat ik dat bedacht heb... maar er is nog iemand... en die heeft er nog voor doorgeleerd ook... want die is ooit informateur geweest... van een van de kabinetten dat is Herman Wijvels. Okay. Je hebt dat ook al eens een keer gezegd. Ja. En De man heeft naar mijn idee... een waar woord uh, daarin uh, gesproken. En okay. ik denk dat wij mannen daar best nog wel eens wat van kunnen leren. Ja, want het, het is ook, je zegt het ook, durven, kwetsbaar durven zijn. Ja, en, en durven exact. gaat eigenlijk ja. over, dan ben je juist heel dapper als je iets durft. Ja, ja. en dan kom ik weer even terug uh, bij de actualiteit. Want het, het is ook best wel een uh, indrukwekkend uh, verhaal. Maar uh, dat is die dame die ze nu opgepakt hebben in Iran... omdat ze daar in de ondergoed stond uh, te demonstreren. Naar mijn idee toont het ook meteen de zwakte aan van zo'n regime. Okay. Dat, is, dat is een idee uh, hoe ik uh, daar tegenaan uh, zit te kijken. Maar dat is iets waarvan ik denk... dat is al een teken aan de wand van in deze maatschappij... waarin de macho's het voor het zeggen hebben... en vooral onderdrukken dat er iemand opstaat en die zegt, ja, dag... Ik ga er ja. tegenin. En dat gaat de komende tijd. Gaan we daar wat meer van zien? En Ik okay. verwacht dat dat tussen nu en een vijf, jaar vijf. dat je dat gaat meemaken. Nou, ik, vind dit, ik vind dit hele pleidooi. vind ik wel heel goed passen bij de naam van de radiozender. Alt FM. Ja, maar oh, wij, gaan niet, -FM. Niet, wij gaan niet de rebellie <laughs> lopen prediken. Dat is iets wat ik denk dat er gaat gebeuren. Maar uh, je kan me daar uh, op en zeggen. van uh, nou, misschien heeft die koper. En dan staat er hier ook straks iemand met een dwangbuis voor de deur Handjes is vooruit. dan maar lekker, weet ik van wat. Dat zeg kan wat natuurlijk hè. Het is dat wij hier alleen kwamen om liedjes te zingen. Ja, nou ja, ja, goed. We hadden het over kwetsbaarheid en we zijn alweer heel hardig afgedwaald. Maar dan ga ik over iets heel anders beginnen, want dan draai ik gewoon even een nummer. Gunball and Gave My Love Away. Lekker een beetje pittig. I've got a key. My hat just follows everybody. A target's found so easily. Hit. Different taste of scrutiny. Your hint is where it shouldn't be. My inner voice tells its integrity. Fuck me. materiaal van de Depression Club... ...zo heette zij... ...Help Myself To You... ...daarvoor hoorde je Gunball... ...and Gave My Love Away... ...nou ik moet altijd op letten met wat ik nu eigenlijk aan het zeggen ben... ...want voordat ik het weet... ...moet ik van de zender afgehaald... ...of van deze microfoon weggetrokken met wat ik net allemaal... ...over de kwetsbaarheid had verteld... ...maar goed... Uh, en ...dan uh, is het een mooie... Uh, ...is het toch weer een mooi bruggetje naar het eerste nummer... ...wat uh, vanavond uh, weer... Het derde nummer van vanavond uh, wordt uh, gespeeld. En dat is dat ik dan uh, moet zorgen dat ik niet van de regen... daar is die... in de drup terechtkom. Ja, dat is een, is een hele mooie brug uh, in, in, in het hele verhaal. Uh, want uh, dit is een speciaal nummer. Maar dat zul je vanzelf uh, gaan horen. Want het is weer de beurt aan jong volwassen. Soms regent het. Koude dikke druppels die alles doordrenken. Of minuscule, nauwelijks zichtbare druppeltjes die samen een gordijn vormen van ijzig vocht. Regen is slecht. Althans, dat hebben wij mensen onszelf en elkaar wijsgemaakt. Dat wij in al onze intelligentie, ontwikkeling... En menselijkheid zijn vergeten, is dat de regen heelt. De koude druppels zorgen bij ons voor rillingen, die ons hele lichaam doen verstijven en verlammen. Maar zoals wij smeken om de zon, zo smeken massale bossen, verspreid over het hele aardoppervlak, om de verlossing die een flinke stortbui brengt. Vandaag Vandaag regent het Misschien niet op het fysieke stukje aarde Waar mijn lichaam bestaat Maar Het regent vandaag wel In mijn hoofd En in mijn hart Maar in plaats van de regen te vervloeken En te hopen dat zij spoedig weer verdwijnt Omarm ik vandaag de regen En laat ik haar mijn hoofd mijn hart doordrinken met liefde. Want uh, zo uh, kan het uh, ook gezegd en gespeeld worden in dit opzicht. Maar we hebben er nog één. En dat is het uh, tweede nummer van dit uh, tweede blokje. En dat nummer dat heet Heimwee. In het verleden, daarom blijf ik op de vlucht. Het liefste kijk ik nooit meer terug. Maar weet niet of ik ooit nog vrij leef. Heimwee. Wat als je thuis geen plek is, maar het een flits van een seconde moment is? Gevoelens van verlangen. En ik zoek al veel te lang totdat ik ergens toch uiteindelijk mijn plek vind. Vervlogen met de herfstwind. Die zomerdagen duren altijd te kort En mijn honger niet te stillen, ik kom altijd te kort Beloofde dat het goed zou komen, ben een man van mijn woord. woord En, en, en vragen over later Daar kan ik niet veel mee Wil liever toch verdwalen in hetgeen dat is geweest Moet wakker met een kater De laatste op het feest Je kan me alles vragen Voelt er nog iets leeg Heimwee Momenten die vervliegen maar ik wil niet met de tijd mee Heimwee En zelfs toen het me pijn, nee Herinneringen krijg ik nooit meer terug Zit vast in het verleden Daarom blijf ik op de vlucht Het liefste kijk ik nooit meer terug Maar weet, ik weet niet of, of ik ooit nog vrij leef het gaat de tijd toch snel Gisteren nog jong, vandaag alleen volwassen Ik weet nog dat ik startte met mijn plannen En ik echt nog geen idee had hoe ik vakertjes moest wassen Ik leef, leef vandaag op dag. dag, soms een week Altijd al gedaan, dus het is ook geen probleem Maar mama zou beter weten en begrijpen Dat ik stress zou kunnen minderen Door meer vooruit te kijken En dat weet ik zelf ook wel Ik weet ook dag, dag wat nieuws maar soms wil ik gewoon terug naar die zorgeloze tijd Toen was alles minder real Heimwee Momenten die vervliegen, maar ik wil niet met de tijd mee Heimwee Zelfs toen het me pijn deed hey. Herinneringen krijg ik nooit meer terug Zit vast in het verleden, daarom blijf ik op de vlucht Het liefste kijk ik nooit meer terug maar Weet niet we of ik ooit nog vrij, nee Heimwee Bedankt. was het uh, tweede blokje van twee. Straks na het volgende... Uh, na dit uh, uur komt er nog een derde uur. En daar zit nog een blokje van twee in. En dat is de afsluiting van dit uh, gedeelte. Nu tijd voor een band die wij hier ook in de studio hebben gehad. Tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland sessie, Namelijk in die van mij. En 1 een... november, dat was... Afgelopen vrijdag hebben zij een release optreden gedaan... in het patronaat van de Merritt Mask. En dat is mooi om dit ook meteen te laten horen. Namelijk de totale versie van dat nummer. eigenlijk de prelude en de single die je in één hoort. Ik heb er gewoon even iets geheel van weten te maken. En dat was dus Harlem Lake, de Mirror of Mask. Het titelnummer van het album wat ze ten doop hebben gehouden. min of meer in Patronaat Haarlem. En dat gebeurde dus afgelopen vrijdag. Tot aan het eind van dit tweede uur. hebben we toch nog iets wat er een beetje in de buurt komt van dit alles. En dat is dit fijne nummer van Niels Buis. Dit keer niet van het uh, compilatiealbum, maar van zijn eigen album, The Lowlands, die hij een week of drie, vier geleden heeft uitgebracht. Het nummer Icarus. That thing's a bit too far.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 many like you